of die crimineel gedrag blijven vertonen... ...worden voortaan onder het zwaarst moed gedragen... ...krijgen juist meer vrijheden. Ze kunnen dan bijvoorbeeld extra werken of een opleiding volgen. Staatssecretaris Deven van Justitie wil dit beleid eind dit jaar invoeren. Duizenden inwoners van de jemenitische hoofdstad Sana'a... ...zijn op de vlucht geslagen voor het geweld tussen de opstandelingen en het regeringsleger. Gisteren escaleerde het geweld in Sana'a. Bij een granaataanval op het paleis van president Saleh kwamen zeven mensen om... Verschillende regeringsfunctionarissen raakten gewond onder wie ook de president. Vanwege het toenemende geweld bereidt de Europese Unie evacuaties voor uit Jemen. De VN heeft het internet bestempeld als een fundamenteel mensenrecht. Mensen de toegang tot internet ontdekken is in strijd met internationale wetten. Dat staat in een rapport van de VN over de vrijheid van meningsuiting. In het rapport spreekt de VN zijn zorgen uit over de trend dat regimes in crisistijd het internet tijdelijk afsluiten. Zoals ondanks gebeurde in Egypte en nu in Syrië. De NAVO heeft in Libië voor het eerst gevechtshelikopters ingezet. Britse en Franse helikopters hebben onder meer een radarinstallatie, militaire voertuigen en een controlepost uitgeschakeld. Er zijn doelen geraakt in de oliestad Brega en bij de stad Kadiyad, 300 kilometer ten zuiden van Tripoli. De helikopters zijn ingezet omdat ze doelen preciezer kunnen beschieten.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 Zandvoort. Zandvoort. Zon, zee, Zandvoort. Zon, zee strand. Wanneer het lekt.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 Wat we straks gaan horen. Maar onze belangrijke gast vandaag, lieve mensen, is Jan Visser. En nu zullen die oude Zondvoerders zeggen, welke visser? Want er zijn een heleboel vissers in Zondvoerd. Luisteraars, als ik nu zeg dat dit Jan van Jan Yankee is, dan moeten die oude Zondvoerders dat wel weten. Jan van Jan Yankee, Jan Visser, derde geslacht Zondvoerders, zijn vader, zijn opa. En wie kent Jan Visser niet? Welkom Jan Visser. Graag aanwezig. We gaan vandaag praten over het oude postkantoor. Het postkantoor, zandvoerders dat u wel weet, dat op de hoek stond van de Tramstraat en Tremplein. En nu zeggen die Zandvoerders de jongeren: waar heb je het over, Tramstraat en Tremplein? Het raadhuisplein was vroeger dus het Tremplein. En de Tramstraat is nu de Louis-Davidstraat.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 Dan zie je op de, de gevel staan: uh, Post en Telegraaf. Posterijen en Telegraaf of zoiets. Dat staat er op de gevel: Helemaal geen telefoon. Post en Telegraaf. Nee, wat de, is telegraaf? Wat uh, is dat Jan? Ja, telegraaf dat is dus uh, ja, wat wij dus, uh, nu telegrambestand uh, gaan noemen. Maar uh, telefoon is er pas veel later bij gekomen. Dat, uh, maar even die telegraaf, uh, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, telegraaf uh, dat is in de begintijd geweest dat uh, de mensen met het sleuteltje aan de hand...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 dat was een heel apart geval inderdaad. Maar ik uh, kan me herinneren dat uh, bijvoorbeeld de firma Brokmeijer had telefoonnummer 2 en de firma Bakels had het telefoonnummer 11. Ja, de, de, de, de, de, een, uh, zoals ze dat netjes opgeschreven opge, hebben, een openbare spreekcel is gevestigd in het post- en tele, telegraafkantoor.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 En op een gegeven moment zei ze: dus, Jan, jij hebt uh, vandaag dienst, telefoondienst. Nou, voor een jongen die uh, nog nooit telefoning zal, dan gaat dat. Heeft dat wat twee druppeltjes teweeg gebracht bij me, kan ik u wel vertellen. Na een paar dagen ben je daar dan wel. Je hebt geen lelijke woorden gezegd. Nou, dat is weer een ander verhaal. Want uh, ik zat uh, pas op het uh, hulp, uh, hulp, post, kantoor, nee, op het postkantoor in. Uh,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 Zeker voor onze oudere Zandvoort is al erg leuk om te horen. We zijn aan het praten met Jan Visser, Jan van Jan Janki, over het oude postkantoor in Zandvoort. Welkom luisteraars, met het programma CFM Oud Zandvoort. Ik was net denkbeeldig met Jan Visser aan het lopen door het oude postkantoor. We hadden de hal gehad, met potkarrel of niet. En vervolgens een lekker klein deurtje door en dan komen we achter de tralies, want daar gebeurde het. Jij zat er ook achter een loket. Ja, daar en heb ik... Uh, wat moest je verkopen? Ja, wat moest je verkopen? Alles wat op, op postkantoor in die tijd uh, beschikbaar was. Dat waren dus uiteraard postzegels. Van 1 en 2 cent. Kom daarna maar eens om. Uh, daar werden de pakketjes ingenomen. En uh, gewogen en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 Nou... Lastige mensen, kwaaie mensen, verdrietige mensen. <laughs> nee, nee, niet echt. Ik, de, ik, uh, ik, ik kan niet een, een specifiek geval noemen. Waarvan ik hoorde ik wel eens over uh, ergernis bij mensen bij lange wachtrijen, dat ze lang moesten wachten. Ja, maar dat heb jullie ik toch... waren niet zo snel. Ik, ja, maar aan de andere kant. Uh, echt echt uh, veel animo van de klanten was er nou ook niet altijd. Dus uh, vaak zaten we. Uh,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 Het is en, toch meegenomen. De wetten van de postkantoren, ja. Toch maar lekker meegenomen, ja. Leuk. Je hebt er gebak voor gekocht voor het hele personeel. Dat ja, zou God niet weten. Volgens ja. mij heb ik het aan mijn vrouw gegeven. Ah. <laughs> dan gaan we even naar de muziek luisteren.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 Daarvan hebben ze al deze bril gevonden Ik krijg straks iets. weer visite Van een hele troep moskieten. Zeven jongens, lieve moeder Zij finaal vergiftigd door die zekje Je kan niemand hier vertrouwen Zijn het rode, zijn het blauwe En de Fransen Staan te blerren Want die zien ons aan voor het Duitse militairen Ik leer kruipen door de modder schieten Met een losse vlodder En nog meer Daar volgens de majoor Ons straks de pas komt op kantoor Elke avond gaan we gokken met de Dag. Korpelingen, knokken en daarna hebben we het allemaal heel fijn in het hospitaal. Ik ben nou een roken, Ik speel heel goed, vals met poker. Ik zit hartstikke vol in dekens en ik slaap met een pistool onder mijn dekens. Daarom ouders, lieve Iden ik zit nu één mee in haar cortine, Maar ik kan je en nu al schrijven Zou hier best mijn hele leven willen blijven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 Dat, dat, dat is één, één keer gebeurd. Nou, we weten nu meteen wie het gedaan heeft. Mijn broer was dat. <laughs> wat, voilà. voor, wat, voor, wat voor collega's had je daar omheen? Ja, collega's. Ik, ik had dus ik eerder genoemd mevrouw Hollenberg. Die zat ook aan het loket. Die heeft er heel lang gezeten. Hè? Die heeft er heel lang gezeten. Ja, die, die zat er al jaren toen ik kwam. En toen ik wegging zat ze er nog steeds. En datzelfde geldt voor de heer van Zijl.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 die ook uh, bij uh, optredens van uh, op hoofd van zegen in Oude Monopol. Een, een zangduo vormde. En uh, daardoor ook heel bekend was in Zandvoort. Piet Paap, Piet Haantje misschien voor de beste. beter bekend bij de mensen. dus de bijnaam Haantje. Piet Haantje, ja. Ja, het zijn allemaal mensen die inmiddels helaas overleden zijn. Henk, eh, Jan Bakker, eh, ook een bekende. En. Uh,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 Ja, het, ik, ik vertel, ik, het, in mijn herinnering is het, was het een geweldig centrum. Ja. Vooral die Daarbij de, de, zeg maar de tramhalte. Die, die Zo'n zo, zo, zo, zo halve muur er nog met, met plantenbakken. Je hebt nog meegemaakt dat natuurlijk groepen mensen in die schapenhokken stonden te wachten op de tram. Een dubbele rijen, ja, dubbele rijen. Tot zelfs in de tramstraat. Dat was heel pittig soms. We gaan weer even naar de muziek.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 Le jardin frissonne, toutes les fleurs ont pleuré Pour la venue de l'automne et pour la fin de l'été Mais la pluie fredonne sur un rythme joyeux Tip et tap, tip top, et tip et tip, tip et tip, et tip top, et tap. Voilà ce qu'on entend la nuit, c'est la chanson de la pluie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 dans mon cœur, douce pluie de septembre, chantonnait Moqueur dans toute la campagne, poussent de beaux champignons, et dans la montagne, le vent, le vent joue du violon, et tous les chats de poudrière chantent, dans dansent, dansent, dansent, dansent, tap, nu luisteren we naar een nummer uit 1938 van Charles Trett met het nummer Il pleut dans ma chambre Ik weet niet wat dat betekent Peter Het regent in mijn kamer Ja, het regent in mijn kamer Ja. Kijk, dat tranen, tranen van verdriet Cor, dat weet Jan Jan Vis die weet alles Nou, alles is overdreven nou, veel wel maar. We, we hopen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 Ten goede en ten slechte. Ja, uiteraard. Maar het is opmerkelijk dat we straks geen postkantoor meer hebben. In ja, en dat is, vind ik persoonlijk heel erg jammer. Want uh, ja. Kijk, het, de mensen wilden ook graag geld hebben en zo. En uh, vooral de oudere mensen. Die vonden het heerlijk om gewoon naar het postkantoor te gaan. En, uh, praatje maken. Praatje maken. En, uh, en met 25 of 30 gulden weg te gaan. Ja, ik kan me herinneren dat tante Ans Blauwboer in de hal zat met de kinderpostzegels en dergelijke ja, dat uh... kinderpostegels ja ook zoiets hè? Ja. ja we gaan nog even naar de muziek Dolly en Molly met de postbode. Ja, wat toepasselijk vandaag Ja. ja. Oh. <laughs> Lieve luisteraars, we zijn uh, bij het laatste stukje aangeland. En we praten met uh, Jan Visser vandaag. Uh, we hebben het gehad over het oude postkantoor in het kader van het programma ZFM Oud-Zandvoort. Jan, uh, je bent niet teruggekomen als postbeamte. Wat ben je verder gaan doen? Nou, ik. het uh, <laughs> is ook, ook eigenlijk wel een apart verhaal.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 Tot op zekere hoogte, want in, uh, in 82 uh, werd de heleboel, waar ik inmiddels zou overgenomen door Co En toen uh, vielen de nodige ontslagen. En daar werd ik dus ook van het een uur op het ander op straat gezet. En, uh, dat was een, uh, een tamelijk heftige periode. Maar dat houdt natuurlijk tevens in, dat ik vanaf 1982 al thuis ben. Ja.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 Ja, Willem kon praten over zijn sportscholen, zijn judo-carrière als internationaal scheidsrechter. En we gaan daar uitgebreid met Willem over praten. Doe hem de groeten van mij. En zullen de groeten doen. Ik wens iedereen, medes namens Cor, Cor bedankt voor al je werk weer, techniek en de muziek samenstellen. En we gaan weer genieten van dat mooie weer. En ik wens iedereen een hele fijne zondag toe.